De miljoenenbetaling bevestigt volgens het openbaar ministerie... dat Tachy Zoon, de criminele organisatie van zijn vader... na diens arrestatie heeft voortgezet. De Amerikaanse president Biden heeft zijn afschuw uitgesproken... over het recente fatale politiegeweld in de stad Memphis. Op beelden die gisteren zijn vrijgegeven is te zien hoe een man van 29... door vijf agenten hardhandig uit zijn auto wordt getrokken. Vervolgens wordt hij getaserd, terwijl hij op de grond ligt, geschopt en geslagen...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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. GMM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Zandvoort heeft het voor de Westkust. Dit is Zee.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 Maar, ja, klopt. Hoe, hoe zien jullie dat? Want ik zie je Papendaan aan zee, uh, die zit niet in het omgevingsplan, de anders vindt er geen plaats in. Uh, dat vinden jullie allemaal. Nou, kijk, in de omgevingsvisie hebben we natuurlijk gekeken wat eventuele wensen zouden zijn hè? Uh, van Zandvoort. Van om uh, wat, wat er zou kunnen gebeuren op het strand. Mm -hmm. uh, daar is onder andere de wens uitgesproken om een welnislocatie te creëren. Zowel een Papendaal aan zee, het congrescentrum heb ik ook wel <coughs> vaak voorbij zien komen. Ja.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 En schande is de niet eerste de, die dat stelt. De, nog niet eerder van de gps score okay. mee te maken gehad, op hmm. deze manier. Maar die zegt, ja, dat wordt wel even een andere, ander verhaal. Dat wordt gewoon, uh, dat, je wanden worden vele dus malen dikker, het dak wordt dikker. Waardoor dus eigenlijk de tradi traditionele bouw van een strandpavillon niet meer mogelijk is. En wat er ook nog een groot nadeel aan gaat zijn, is zeg maar dat je gewoon groter materiaal nodig hebt om zo'n gebouw neer te zetten en weg te halen. Dat gaat niet meer met de hand,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 Ja, thanks. Kom gezellig een keer langs. We dat een een hele dag. Dat kom je zeker, <laughs> Niels. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. La.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 Eten? En eten, ja. We hebben het horen gekregen dat de kinderen zonder eten naar school komen. Dus we gaan uitgebreid met z'n lunch van het geld dat we hebben gekregen. En uh, ja. ja, lunch voor ja, de dat, kinderen dat, ook. Aan de ene kant verbaast me dat, dat ja, aan de andere kant hoor ik dat in, in Nederland ook. Kinderen komen zonder ontbijt naar, naar school. Ja, ja. Uh, en in Nederland ja, heb je het inderdaad ook. En dan in wat kleinere getallen en daar gaat gewoon een hele klas zonder eten naar school. Ja.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 En uh, ja, Cindy niet. Is dat ook denk... een beetje van deze wereld? Allemaal lekker met rust? Ja, ik denk ergens misschien wel een beetje. Ja, ja maar ik, ik wel... denk dat de film dat ook wel wil laten zien. Hè? Van in wat voor tijd we tegenwoordig <coughs> lezen en leven. En dat is misschien ook wel dat iedereen bezig is met zijn eigen leven. Ja. Um, ja, en daardoor geen oog heeft voor anderen. En dat probeert de film wel te benadrukken. Van heb oog voor elkaar. Wees lief voor <coughs> elkaar. Uh, ja, en... Uh, Maak geen misbruik van elkaar. Nee, ja. Dus het is het fillen met een boodschap. Ja. Um, jullie zijn uh, ook van de toneelvereniging Hildering. Hè? Zeker. En dan heb je natuurlijk uh, ook een regisseur, Mark. Ja, onder andere. Is, is, het is het onder het is het andere. andere is er um, een groot verschil tussen het toneel de, waar je oploopt, de krocht... Ja. en het buiten uh, acteren. Ja, 100%. Ja. 100%. Hoe heb nee. je dat ervaren dan?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 Maar 1 april is sowieso vast. En dat geen wordt grap. Krop. Geen grap. Zeker, zeker niet. geen grap. Nee. Zeker geen grap. Nee. Je ja, zie je nee. aardig van Kessel, doei. Ja, nee, zeker niet. Nee. Dit is geen aanloop nee. naar een 1 april grap. Nee. Nee. Laat, laat, laat dat gezegd zijn. Ja. Ja. Um, Je hebt het al gezegd, hè? Uh, het verschil tussen toneel en, ja. uh, en, en film. Um, denk je dat je hier wat mee kan? Of, of denk je van, ik ga toch liever toneel spelen? Ja. Nou,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 Ja, ja, die vonden ze wel lastig, zeker dan. Uh, ja, die vonden wel ook. Hij is wel eens... dat hij uh, uh, of een acteur op verkeerde been zet... bij Hildering, mm -hmm. of naar het publiek iets doet En dat nee. is natuurlijk niet. Nee, je moet nu echt volgens ja. het script... vast uh, ja, de stappen nee. doorlopen. Maar... Hij heeft het uh, hartstikke goed gedaan. Dingen dus, ja. Ja. Nee, ja. gebeurd. Ik stel me daar wat bij voor, maar <laughs> ja. ik, ik ben nu dus zeer benieuwd nee. naar 1 april naar de film. Nee, ik kan ook. ook serieus zijn. Nee, zeker. Ja, goed gespeeld. Oh, dat is nieuw. Nou. Nee, nee, nee. Nee, Peter nee, doet altijd goed. Ja, zeker. Jawel, jawel, wel. wel, wel. Ja. Hey, um, jullie gaan van tevoren kijken. Uh, ik neem aan dat er een bekendmaking komt voor uh, 1 april. Mm. Zeker. En um, die is verwachtbaar. Nou, wat we, wat we hebben afgesproken is met, met Aila. Het is Aila, het project, en wij doen het in samenwerking met Aila. Uh, wat echt onwijs goede samenwerking is mm -hmm. geweest ook. Uh, en we hebben, vorig jaar hebben we besloten met elkaar van, hey, het moet ook een beetje voor onze donateurs zijn. Dus we gaan het uh, uh, ook voor de donateurs uh, doen. En dat, uh, ja, dat komt zo snel mogelijk de donateurs op ah, kant op. Ja. Uh, en dat gaat dan weer in samenwerking met de voorstelling die we op 21 en 22 april spelen. Dus. Uh,